Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij het boerenprotest vandaag in Den Haag zijn vier mensen aangehouden, meldt de politie. Twee personen zijn gearresteerd voor vuurwerk gooien, één persoon voor belediging... en er is iemand aangehouden voor het niet voldoen aan bevel of vordering. De politie zegt dat het protest tot dusver zonder grote incidenten is verlopen. Het Haagse Malieveld loopt maar langzaam leeg door verkeersopstoppingen. Het stikstofbeleid voor de landbouw dat het kabinet nu voorstelt... is op juridisch drijfzand gebouwd. En de stikstofmodellen zijn zo onzeker... dat er op geen beleid zou moeten worden gebaseerd. Dat zeggen verschillende wetenschappers, juridische deskundigen en advocaten... die waren uitgenodigd door de Tweede Kamer. De Kamerleden wilden zich voorbereiden op een debat met minister Schouten morgen. Volgens een van de advocaten zullen de plannen... de agrarische sector uit Nederland gaan verdrijven... De renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt definitief een jaar uitgesteld. De werkzaamheden zullen pas in 2021 beginnen. Dat schrijft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het uitstel komt mede omdat Kamerleden meer personele ondersteuning gaan krijgen. Dat extra personeel moet ergens in het gebouw gehuisvest worden... en daarom worden de bouwplannen aangepast. Ook de stikstofcrisis heeft gevolgen voor de verbouwing. De extra uitstoot moet gecompenseerd worden omdat er in de buurt van Den Haag natuurgebieden liggen. Onduidelijk is nog hoe dat gecompenseerd wordt. Het gerechtshof Den Haag heeft een 33-jarige man, veroordeeld tot acht jaar cel en tbs, voor de moord op een krantenbezorgster in 2016 in Rotterdam. De verdachte heeft haar, terwijl ze de krantenwijk liep, verschillende keren met een mes gestoken. De 51-jarige vrouw overleed aan haar verwondingen.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 Waar je naar gaat kijken om, om iemand uit een uh, depressie te halen. Dat je zorgt van, joh, uh, kijk eens of je wat meer met andere mensen in contact komt. En ja. uh, van daaruit uh, verder. Dus de, eigenlijk is ja, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste uh, oorzaken is. is ja. Ja. En, en niet te vergeten, uh, te weinig zonlicht. Er uh, ja. zijn nogal uh, verschillende... Uh, uh, uh,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 Uh, winterdepressie, ik ben gewoon af en toe depressief. Uh, dat komt ja. bij mij op. Het <laughs> maakt eigenlijk iets wel uit. Het kan ook noemen, mooie zomerdag zijn. Groot is depressief. Ja. Maar um, ik zei net, ik zou ik even terugkomen op die uh, uh, seizoensgebouwen. wat helpt dan? Wat moeten we allemaal naar de zonnebank toe dan? Als je het niet dat, hebt, kan, dat kan helpen. helpen. Ja? Nou, ja, wat, wat, uh, wat bewezen is, wat voor veel mensen helpt, is een daglichtlamp bijvoorbeeld. Ja. Uh,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 is het anders. We ja, anders. zijn we ja. al geneigd om heel snel een, een aanname te doen. Maar even ja. terug naar die winterdepressie. Heb je dan ja. voor je werk, als je, voor die zorginstelling... ben je dan ook bewust met depressie of met winter... Voor, wat voor type patiënten kom je thuis, laat ik het zo zeggen? Uh, nou, wat voor type het, mensen helpen? Ten eerste ga je patiënten, we noemen cliënten. Dan, Ja, oh, uh, ja. Dat, ja. Nou, dat is wel belangrijk. Oh, dat ik, ben, nou, weet je, ik, ik vind dat belangrijk omdat ik ja, een heel therapeut goed. ben. Ja? Ja. En ik ben... Um, ik,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 En dan ben je niet meer depressief. Nog Klopt. platter zit niet zo te zeiken. Ja, je ja. gewoon, ja, buiten, ja, ja. Toe, gewoon even volgens zolen. Ja, ja, ja nou nee, ja, ja, je kan beter je arm breken, dat heb ik nu ontdekt. Dat, want dan <laughs> ja. zien, ja, mensen, dan zien dat mensen het nog klassiek, hè? Ja, nee, ja. maar dat is, ik heb het nu ontdekt dat als je, je arm dat breekt, met alle ziekte is een ramp. Mensen zien dat en ja. mensen, mensen zijn bezorgd en vragen wat is er met je aan de hand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 Variant. Ik kijk ik, even naar jou denk, als ik denk jou denk dat alles weet. Nou, ik, denk, ik denk zelf, ik denk daar ook vaak over na. Want ik vind dat heel interessant. Het fascineert om, me uh, gewoon. Ja, daarin. mij ook, absoluut. Ik denk dat het een beetje, dat er een, beetje een middenweg is wat dat betreft. Want ik denk dat het ook te maken heeft met uh, uh, de manier waarop we nu communiceren met elkaar. Ja. Uh, uh,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 Vind ik het wel mijn weg met jou U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM ZFM Het geluid van Zandvoort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 Het zijn wel gestandaardiseerde formulieren. En het probleem is, daar komt dan iets uit. En daar komen dan die symptomen uit. En als je er dan vijf of meer hebt, ja. dan word je gezet... Je en dan bent, kom je in het systeem. Ja, maar dan ben je depressief. Maar bijna elke ziekte, behalve kanker dan... Want de kanker is ook een verzamelnaam. Maar ja. je hebt bijvoorbeeld bij kanker ook zo'n woord als non-hotskin. En dat betekent niks anders dan... Het lijkt op hotskin, maar het is het niet. Um, en alles wat daarop lijkt, maar het niet is, dat valt onder de non hotskin naam. Maar uh, dat gebeurt bij depressie in het algemeen. Je bent depressief, dus je hebt een depressie. En dat wordt gezien alsof het één ziekte is. Maar bij iedereen is het anders. Maar dan moet dan iemand de wel de goed luisteren, ja, ja. Wat? Ja. Dan moet iemand wel goed luisteren zonder oordeel. Want ik ja. heb ook wel eens in een intake gezeten... waar iemand echt een oordeel had. En dat was ook een, uh, een stagiair of wat dan ook. En die luisterde niet goed. Die herhaalde iets wat ik eigenlijk niet zei. Dus ja. het, het, het is ook nog eens een heel soms vertekend beeld wat iemand zelf binnenkrijgt qua communicatie. Ik kan tegen jou zeggen, je trui is blauw. Maar jij kan bijvoorbeeld zeggen, uit nou schil. Ik, ik bedoel, het, gaat, het is natuurlijk ook gekleurd. Dus het is wel leuk, die formulieren. Maar iemand moet wel luisteren en horen wat je ook daadwerkelijk zegt. Ja, ja en jij zei, je had het net over de, de pillenindustrie. Hè? Of dat, mm -hmm. wat dat er nou uh, mee te maken heeft. Um, wat, wat vaak gebeurt, is dat bijvoorbeeld een huisarts... Uh, die heeft weinig tijd. En er komt iemand met uh, depressieve klachten. Ja. En dan wordt er, naar mijn idee... en daar hoor ik uh, verschillende mensen ook over... Ook, uh, uh, ...artsen, die daar uh, uh, boeken over schrijven... Ook, ...dat er te snel uh, met medicijnen wordt gestrooid. <laughs> Zewel, Dan moet ik je hele even eerst... onderbreken, Rob. Want we moeten naar het nieuws. We gaan oh. het zometeen hierover verder. Dames en heren, ja, straks u krijgt eerst het nieuws. We gaan het ook over de pillen, over de pillen ja. hebben. <laughs> maar nu eerst het NOS nieuws van...